11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister Schultz van Hagen houdt vast aan haar plan om de A27 door Natuurgebied Amelisweert bij Utrecht te verbreden. Tot twee keer zeven rijstroken. Volgens Schultz is er een weloverwogen keuze gemaakt waar lang op is gestudeerd. Het is natuurlijk niet voor niets dat ik de keuze gemaakt heb. Ik denk zelf dat dit voor de veiligheid, de ontvlechting van het verkeer, de doorstroming, maar ook voor de uitstoot in de stad de beste oplossing is. Nou, daar ga ik graag uh, met de Kamer over spreken. En als zij nog andere dingen hebben of andere varianten, uh, nou, dan, uh, dan merk ik dat en dan hoor ik dat. Het verbreden van de snelweg A27 aan de oostkant van Utrecht is al jaren omstreden. Een aantal partijen vindt dat de doorstroming kan worden verbeterd door de maximumsnelheid terug te brengen van 100 naar 80 kilometer. De Griekse democratie dreigt ontwricht te raken door de snel toenemende armoede. Dat zegt premier Samaras in een vraaggesprek met de Duitse krant Handelsblad. Samaras vergelijkt de situatie in zijn land met de vooroorlogse Duitse Weimarrepubliek. Daar kreeg de nazi-ideologie voet aan de grond door de wereldwijde economische crisis... en de sterk verslechterende levensomstandigheden van de bevolking. De conservatieve premier ziet ook in Griekenland... dat ultralinkse en extreemrechtse populisten steeds meer aanhang krijgen. Hij verwacht chaos als de regering er niet in slaagt om de crisis te bezweren. In de Israëlische badplaats Eilat heeft een Amerikaan een hotelmedewerker doodgeschoten. De Israëlische radio meldt dat de Amerikaan in de keuken van het hotel werkte. Toen hij daar ruzie kreeg met een collega, zou hij het wapen van een beveiliger hebben gepakt en hebben geschoten. Na het incident hield de man zich schuil in het hotel, dat door de politie werd omsingeld. Toen onderhandelingen over zijn overgave niets opleverden, schoten agenten de Amerikaan dood. Een Franse geheimagent die in Somalië door rebellen wordt gegijzeld... heeft president Hollande gevraagd om over zijn vrijlating te onderhandelen. De man zegt in een videoboodschap dat hij twijfelt... of de Franse regering er wel alles aan doet om hem vrij te krijgen. Als u er niet in slaagt om hem vrij te krijgen... ben ik bang dat dit mijn laatste boodschap aan u is geweest, zegt hij in de video. De boodschap werd in juli opgenomen... maar is nu pas door de terreurbeweging Al-Shabaab op internet gezet. De geheimagent werd in juli 2009 ontvoerd... toen Somalische rebellen zijn hotel in de hoofdstad Mogadishu binnenvielen. Ook een andere Franse geheimagent werd ontvoerd, maar die wist later te vluchten. Dan het weer nog in het land bewolkt en vooral in het Zuidoosten regen. Veel wind verder en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later droog en ook zon. Het wordt maximaal 15 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam... zorgt voor 6 kilometer file tussen Hoevelaak en Bunschoten. De linkerreis ook is nog dicht. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam staat voor het Koenplein 2 kilometer. En ook 2 kilometer op de A9, ook maar Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, daar staat voor het knooppunt Hoeverlake ook 2 kilometer. Ik ben Silla en ik wil aandacht voor borstkanker. Ik ben Mariette. Ik geef aandacht aan borstkanker. Ik ben Quintie en ik vraag aandacht voor borstkanker. Jouw aandacht. Koop Aandacht Magazine, het vernieuwde magazine voor Stichting Pink Ribbon. Nu in de boekhandel of op aandachtmagazine.nl Dat mijn zoon mijn bankzaken regelt... wil toch niet zeggen dat hij mijn rekening ook mag plunderen? En hij schuilt altijd zo tegen me. Maar ja, als ik er wat van zeg, dan komt hij misschien wel nooit meer langs. Het is eerder oudere mishandeling dan je denkt. Praat erover. Of bel 0900 126 26 26 500 per minuut. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor. Aandacht Magazine, 208 pagina's met aandacht gemaakt. 100% voor Stichting Pink Ribbon. Vara, Radio 1. De Gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Hallo wereld, hier olieramp. Dat is de titel van het documentaire over de praktijken van Shell in Nigeria. De oliewinning daar die gaat ten koste van mens en milieu. En collega Menno Benveld is in gezelschap van drie gewone Nederlanders... poldshoog te gaan nemen om zelf te zien hoe Shell daar helpt. Menno is zo hier met een van zijn reisgenoten. En met flipperen kun je kampioen worden. Dan moet je wel tegen de tiltgrens aan durven te spelen. En dat betekent oefenen. Veel oefenen. Want dit weekende wordt de Dutch pinball opengehouden. En alleen de beste wordt flippenkampioen. Je simkaart wordt gestolen en er wordt meteen voor zo'n 8000 euro mee gebeld. Dat is slik als je de rekening krijgt. En dan begint het gedonder met de provider en het incassibureau. Tot Superman ten tonele verschijnt. Hoe loopt dat af? Zeg ik niet, blijf gewoon luisteren of... Uh... surf naar de Het vak culturele kunstzinnige vorming moet uit het pakket van HAVO en VWO verdwijnen. Dat staat in een wetsvoorstel van het huidige demissionaire kabinet. Daarmee komt namelijk tijd en geld vrij en dat kan dan weer worden gebruikt... voor de drie kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Aan de telefoon directeur Piet Hagenaars van Cultuurnetwerk. Dat is de organisatie die scholen adviseert op het gebied van culturele vorming. Goedemorgen meneer Hagenaars. Goedemorgen. Is toch alleen maar goed? Meer rekenen, minder kleien? Nou, een beetje flauw hè, dat woord kleien te gebruiken. Ja, dat is ook wel zo, maar je begrijpt <lacht> wat ik bedoel. Nee, dat begrijp ik niet, want de culturele en kunststelling vorm gaat niet over kleien. Het gaat over oriëntatie op kunst en cultuur. Ja. Voor leerlingen die straks als volwassenen ook aan deel willen nemen, of niet aan deel willen nemen, maar in ieder geval die kans hebben nu om zich daarop te oriënteren. Maar dan kan je prachtige beeldjes mee maken natuurlijk. Dat is zeker, dat ze daarin ja. blijven hangen. Prima. <lacht> ja. Maar vindt u het goed dat het geld wordt verschoven of zegt u nee, uit hoofden van die functie? Dit is echt belachelijk. Nou, het houden van mijn vaderschap vind ik dat belachelijk. Mijn functie heeft niet zoveel met te maken. Maar wanneer je dus kinderen ontzegt kennis te nemen van kunst en cultuur, door te denken dat rekenen en taal je maatschappelijk verder brengt, of uh, dan, dat je daardoor meer maatschappelijk zou kunnen functioneren, is dat een wat frange gedachte. En als je het dan helemaal precies wil vertellen, dan zegt de minister: We gaan ruimte maken om culturele vorming in het onderwijs nog sterker te doen zijn. En door die ruimte, of die ruimte maken, door leerkrachten te ontslaan of docenten te ontslaan, door middelen weg te nemen, en op die manier zou dan het, uh, het vanzelfsprekend zijn dat het onderwijs. De scholen, culturele vorming in het hart van het onderwijs plaatsen. Ja, want dat, dat is een zegt de minister, raar, de die, stelt, die stelt dat de scholen het cultuuronderwijs hierdoor juist serieuzer zullen gaan Precies, nemen. Precies, dat is een hele belachelijke gedachte, een soort paradox zou je zeggen. Schep meer ruimte door iets af te schaffen. Dus ik zou ook zeggen, van, schaf alle vakken af, dan heb je meer ruimte om daarmee met meer kwaliteit aan te gaan werken, scholen. U klinkt wel tamelijk cynisch. Ja, dat ben ik ook, want ik vind het ook cynisch dat de minister dit nu voorstelt in de laatste fase van haar uh, de missionaire status. En dat ze dit gelukkig wel via een internetconsultatie voorlegt aan het werkveld. Of aan iedereen die daarop wil reageren. Toen ik er woensdag naar keek, waren er 100 reacties. Nu zijn er inmiddels 410. Maar er moeten nog duizenden worden. Want natuurlijk, gezinnig Nederlander vindt dat culturele vormen gewoon nog hoort En of men dan al of niet kiest voor cultuur, dan moet men dan zelf weten daarna. En al die reacties waren negatief ten aanzien van Van Bijsterveld. Precies. Ik kan nou, het een van CKV. Ja. nou, geldt het wetsvoorstel voor de bovenbouw van HAVO uh, van en VWO en niet voor de onderbouw? Dan blijft het nee. toch nog een basis voor cultuur-educatie of niet? Dat klopt, en dan heb je het over wat u dan klei noemt en dan gaat het veel meer over de, de kunstbeoefening, het zelf doen, het tekenen, het schilderen, dans, drama, uh, muziek natuurlijk. Uh, terwijl juist in het vierde jaar van HAVO, vijfde jaar VWO erop gericht is om zich te oriënteren op de perceptie of de receptie. Uh, hoe doet, hoe, wat is de inhoud van een kunstwerk? Hoe, hoe doen kunstenaars dat? Waarom doen ze dat? Welke relatie met de wereld? Wat, wat is de relatie met het verleden? Dus dat is veel meer reflecterend, kijkend naar en keuzemakend. Uh, dan het, uh, de zelfbeoefening of uh, de beoefening van de kunstvakken zelf, zoals dat in de onderbouw bijvoorbeeld gebeurt. En dan heb je naast de minister, heb je de missionair staatssecretaris Zijlstra... en die ja. wil juist meer cultuuronderwijs op de basisschool. Ja, dat is ook heel grappig. Ik vraag me ook af hoe ze dat in dat huis eh, de oost cw ministerie met elkaar volhouden. Dat is staat echt sterk voor, eh, en ook zijn partij het voor cultuureducatie in het basisonderwijs. Dat wordt ook gesteund door alle partijen. En terwijl juist eh, de minister, zijn een baas, dan zegt van nee, in de bovenbouw gaan we dat wegdoen. En als ze we het wegdoen, dan wordt het nog sterker in het bovenbouw. Dat is nogmaals een drogreden die ik niet begrijp. Ja, maar een beetje geluk is dat VVD-PVNA-kabinet binnenkort. En dan? Uh, dat hoop ik dat uh, PvdA uh, waarmaakt wat, die ook in, dat, wat ook in het partijprogramma gezegd wordt... dat die ook voor, gaat voor referentieniveaus, dus voor doelstellingen... waarbij je kunt zien wat kinderen moeten kunnen en kennen... Uh, per, groep van het, per groep basisonderwijs, maar ook in het uh, voorstelonderwijs. Dat zijn de eindtermen die dan worden aangepakt. Datzelfde geldt voor de VVD, die ook uh, heel duidelijk heeft laten merken... dat die ook voor dit onderwerp staan. Gaat u zelf nog met de demissionaire minister praten of denkt u ja, ze is binnenkort uh, toch weg? Nou, ik weet niet of ik, ik denk dat ik beter met de Kamerleden kan praten. Die zijn er nu en die blijven de komende vier jaar hoop ik ook aanwezig. En de demissionaire minister is binnenkort uh, weg. Meneer Hagenaas, blijf strijdbaar, hè? Dank u. Dat <laughs> doe ik. Directeur Piet Hagenaas van Cultuurnetwerk over de dreigende afschaffing van het cultuuronderwijs in de bovenvouw van AVO en VWO. Voilà. In Amsterdam wordt dit weekend de Dutch pinball opengehouden. Er is dus nog meer flippend nieuws. De Nederlandse flippenvereniging heeft maar liefst 1100 leden... en bestaat ermiddels 20 jaar. Voor flipperaar Jim Jansen genoeg aanleiding om er een boek over te schrijven. En natuurlijk bereidt hij zich voor op het kampioenschap. Eh, tilt. Verslaggever Robert-Jan Boy... Oh nee, toch niet, ik kan door. Verslaggever Robert-Jan Boy is bij de ochtentraining. Robert-Jan, goedemorgen. Ochtentraining, is dat niet een beetje, een beetje overdreven? Ja, Felix, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Uh, ochtendtraining. Is dat allemaal niet een beetje overdreven voor zo'n flipperspelletje? Maar als ik kijk naar, uh, naar Jim. Ja. Jim Jansen, die kijkt toch heel serieus hier uh, naar de kast. Bovendien, bovendien is de training hier in alle vroegte in een café. Ja, café Crea ]benen. in Amsterdam. Juist. Uh, ik, uh, het is nu vrijdagochtend, maar morgen en overmorgen vindt het uh, Dutch. Pinball Openplaats. Dat is in het Nederlands het uh, open nederlands kampioenschap. Dus jij bent al een beetje aan het warm draaien? Ik denk uh, zo de vrijdagochtend, uh, uh, we moeten 11 oefenen. Ja. Dat gaat redelijk goed. Dat doen op de Adams Family trouwens. Ja, ik wou net zeggen, dit schijnt een hele bijzondere kast te zijn. Voor mij is het gewoon een flipperkast met uh, zo'n kleuren scherm. Ik flippers. zie een paar flippers en allemaal van die lampjes en van die bumpertjes Bumpers. en een trappertje en een stoel ja. zie ik daar waar het balletje op kan verdwijnen. En natuurlijk de flippers hier. De, de twee flippers onderin en deze kast heeft er toevallig nog eentje boven ook. Maar dit is ja. eigenlijk de, een van de meest bijzondere kassen ooit gemaakt uit 1992. Maar even voor de duidelijkheid ja. Jim, dit dus is dus gewoon een balletje erin doen. Tegen de trekker aan, die wij Tegen de trekker, de plunker. De, en dan heb je van die knopjes aan de zijkant. Ja, en en dan, dan, uh, dan kan je die flippers bewegen. Kijk, nu gebeurt er ook ja. wat dat die tussen de bumpertjes komt. Precies. En dan moet je die bal in het spel zien te houden. Ja, dat maar is het ja. ja. grote doel. Dat is het grote doel, de bal in het spel houden. Ja. Maar eigenlijk, je moet een beetje uh, met tactiek spelen. Tactiek? Tactiek. Dus uh, altijd de bal even stilleggen. Even kijken welk schot je wil gaan maken. En als je schoten in een bepaal, volle volgorde doet... De bal even stilleggen? Ja, de bal even stilleggen. Hoe leg je de, dan de bal stil? Ja, nou, op de flipper. Dat ding rolt toch naar beneden? Ja, maar die, kijk eens, nu leg ik de bal stil. Oh, je legt hem aan de uiteinde van het de flipper. Aan de uiteinde van de flipper. Ja. En je moet eigenlijk... Nu, nu rolt de bal trouwens weg. Ja. In de outlanes, dat is precies wat niet de bedoeling is. Mag ik even trekken? Trek even aan de bal. Dat is dan niet al te goed Even druk. Ja. Nee, maar ja, goed. wat even. Ik zie hem niet meer, die bal. Ja, en nu komen er twee ja, goed, ballen. Goed, er wordt er gek van, man. Nou, dat valt mee, hoor. Ik, ik ken een lid uit Limburg, die heeft 150 kasten thuis. Die wil het allemaal niet weten. Is hij nog getrouwd? Hij is niet getrouwd. Zijn vrouw is uiteindelijk die zei of de kasten eruit of ik eruit. En uh, het, ja. werd, uh, het werd mevrouw. Het is een hele scene. Het is een hele grote scene. Met, uh, je, je hebt verzamelaars, je hebt mensen die van techniek houden. Je hebt wedstrijdspelers, verenigingsmensen. Het is gek uit. 1100 bij elkaar. Ja. Nederlandse Flipvereniging is de grootste ter wereld. Ja. En dit weekend is een, uh, nou, een bijzonder evenement. We bestaan 20 jaar. Daar komt iedereen inderdaad. Nou die die Dutch uh, flipper uh, Dutch uh, open pinball open ja, nemen die kwalen? Nou ja, dat, is, uh, wat dat hij, is wat zijn wat zijn het, het voor mensen? Uh, lastig, uh, veel mannen. Uh, uh, ve veel mannen, veel blanke mannen. Veel blanke mannen tussen de 40 en de 50. Is dat van belang? Nee, het is niet van belang, maar het is wel opvallend. Van, uh, het is wel heel jammer, het is echt een mannending op een bepaalde manier. Zoals je ook echt vrouwendingen hebt of uh, kinderdingen. Ja, blank of zwart, dat maakt toch niet uit dan? Nee, maar ik zou wel wat meer kleur willen hebben. Ik, ik vind dat wel leuk. Want, uh, maar het is echt een. Uh, ja, uh, ik ben zelf 41, ik ben echt groot geworden met de Flipperkast. Ja. Maar de, de huidige generatie, ik heb twee kinderen van. Ja. Uh, 5 en zeven, ja, ja. Die, die kennen het eigenlijk helemaal niet meer, behalve als ze met mij gaan flipperen. Ja. Het, is een beetje, het is echt een beetje in de underground uh, uh, geraakt. Vroeger vond in elk café een flipperkast. Ja. Nou hier zijn we nu in het café van de Universiteit van Amsterdam, daar staat er nog een, want de studenten ja. vinden flipperen leuk. Ja. Maar um, Terwijl ik trouwens uh, uh, met jou praat, haal ik echt fantastische scores. Ja, dat... Uh, en wat ik, wat ik nu doe is een extra bal halen. Dat, ik ja. heb zoveel schoten gehaald. Het schijnt mentaal ook nogal uh, nou, een je, aanslag te zijn. Ja, ja je, je bent ben met je lichaam bezig en je bent met die geest bezig. En die combinatie, dat is toch... Uh, het Gelukkig is begint Jim nu een beetje te lachen. <laughs> het is niet niks, jongen. Het is niet niks. Je hebt en, trouwens geen korte broek aan. Ik heb geen korte broek aan. Nee, nee ik, uh, ik heb ook geen, geen kledij aan. Ik, heb, ik ben gewoon in mijn, uh, mijn t-shirt... Telefoon, is dat Salm? Uh, dit was Gerrit Salm en die zei om vier uur op zondag gaat hij, uh, gaat hij uh, uh, het eerste extra van No Balls No Glory oh. uh, ja. uitreiken. Ja, jij zegt oh, ik zeg oh, Ja, ja oh ja. ja dat is is, is super... hij internationaal dan een... Uh... Nou ja, Salm was uh, onze langzittende minister van Financiën ever. En hij had uh, op het ministerie die twee flipperkasten. Dus had hij een onderhandeling over de EU gehad en geld. En dan ging hij even flipperen. Dat is een hele mooie ontspanning. Gewoon een zware dag. Je bruust je met je vrouw, gaat je uit een potje flipperen en je kan er weer tegenaan. Even lekker bijkomen. Even gewoon geen, geen hoge zorg. alles op een rijtje zetten. Geen medicatie. En nu gaat het uh, multibal. Daar heb je het alweer. Hup, daar heb je het alweer. Nou. En, uh, ik, zeg, ik zeg ik ga voor de dubbele jackpot. Over financiën gesproken. Zat ik de ballen overal lopen. Dan gaan ze er alle drie uit. Rustig, rustig. Ha. Rustig, rustig, rustig. Felix, ja. je hoort het. Ja. Meer informatie op de website. Juist. Ja. Als u zin heeft in een potje flipperen, gewoon even kijken op de gids.fm. Daarop staat alle informatie over wat er dit weekend in Amsterdam gaat plaatsvinden. Namelijk de Dutch Pinball Open. van een organisatie is dat, zeg. In 1969 kwam de hoe uit met een rockopera Tommy. Bjaam, met die gitaar, weet je wel. Dit is Pinball Wizard. As a young boy I played a silver ball From Soho down to Brighton I must have played them all But well, I ain't seen nothing like him in any amusement hall That decked on the kid sure plays a mean pinball He stands like a statue, becomes part of the machine Counts as far that death on the fight Show sure plays a mean pinball He's a pinball wizard, it has to be a twist A pinball Wizard's got such a food Never seen him fall, that death of a blind sure plays a mean pin. Het gaat gewoon zo door een tijd lang. Maar we hebben geen tijd meer, want die hele rockopera Tommy... kunnen we niet beluisteren, omdat er iets totaal anders aankomt. Namelijk stank. De Gids. Dit wordt niet de zoveelste reportage van een nieuwsprogramma... maar een ooggetuigenverslag van drie onbekende Nederlanders. Samen met hen trek ik diep de Niger-Delta in... en vertellen we wat we ruiken, horen en zien... Ik denk het echt jongens. Ah, het is niet te geloven. Menno Bentveld van het programma Vroege Vogels over de stank in de Niger-Delta. En zoals gezegd, drie Nederlanders gingen met hem mee naar Nigeria om met eigen ogen te kunnen zien wat de gevolgen zijn van de grootste vergeten olieramp ter wereld. Vanavond komt die documentaire Hallo wereld, hier olieramp op televisie op Nederland 2 om tien voor half tien. Bij mij aan tafel, uiteraard Menno Bentveld en reisgenoot Natasja de Vries. Een van de reisgenoten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Die stank, Natasja de Vries. Hoe was dat? Ja, dat was inderdaad verschrikkelijk. Ik weet nog dat ik... Uh, de eerste wat ik dacht namelijk... dat wij met het busje Ogoniland inreden... van oh, gelukkig, het valt mee... want het ziet er namelijk redelijk groen uit. Totdat we eigenlijk de busjes uitstapten... en dat je dan die penetrante geur... die je eigenlijk ook bij, hier in Nederland bij het benzinestation hebt... maar dan duizend keer erger... Daar word je gek van, denk ik, of niet? Ja, kijk, eerst dan word je een beetje door overvallen door die stank. En dan merk je ook gewoon na een paar dagen dat je er ook een beetje aan begint te wennen. En dan wordt het pas echt eng, want als je eraan gaat wennen, dat is toch ook gek. Maar ik kan er niet tegen, tegen stank bijvoorbeeld van benzine. Nee, je krijgt er ook hoofdpijn van. Ja, dit is ook, ru, het is ook ruwe olie, hè? Ja. Het, is, het, is, het, is, het is nog uh, intrerender en penetranter uh, lucht. Wat is er van die olievervuiling verder nog te zien, Menno? Uh, veel. Uh, want als je, zegt, als je die gebieden binnenrijdt... Weet je, het is Afrika, het, is een pracht, het was ooit een prachtige... Uh, deltagebied uh, met mangrove bossen... die zo uit het water opkomen en groen. Gedeelte daarvan is er nou ook nog. de rij je doorheen en opeens kom je dan bij die kreken... en bij die rivieren. En dan is het één grote zwarte ellende. ja Het is uh, we het is alsof er een bomber of er een atoom. het is alsof de day after zo'n zo zo sfeer... Zwarte, zwarte takken die uit de uh, zwarte blubber omhoog steken. En daar ja. wonen mensen? Daar wonen ook nog steeds... Mensen, sommige dorpen zijn nu ontvolkt, daar valt niet meer te wonen. En in andere dorpen wonen nog wel mensen, maar die waren boer en visser... ja, daar dat, valt niet meer te boeren en te vissen. Natasja de Vries, werkzaam in het onderwijs, niet uit de milieuhoek afkomstig. Nee. Voorbereid op, op deze reis? Iets van tevoren gelezen over wat er mogelijk plaats kon vinden, hoe het eruit zou zien? Nou, ik heb eigenlijk geprobeerd dat zo min mogelijk te doen... om zo objectief mogelijk daar naartoe te gaan. Kijk, helemaal objectief kun je niet zijn, maar ik dacht... Denk ik dacht, laat ik me daar gewoon leiden door wat ik daar zie. En dan pas mijn mening voor me, in plaats van dat ik al van tevoren met een mening daar naartoe ga. En ook geen negatief oordeel van tevoren over het oliebedrijf Shell? Nee, helemaal niet. Dus ik ging uh, bij wijze van spreken fluiten, tanken bij Shell. Om, dat vraag ik omdat die beschuldigende vingers steeds verwijst in de richting van Shell en Menno, ja. Want het bedrijf is daar al decennia lang actief. Ja, ze waren de eerste die daar gingen uh, olie produceren in de eind jaren 50. Er uh, zijn andere bijgekomen, maar Shell is de, de, de grootste. Nu is het Shell Nigeria, maar daar heeft Shell, Royal Dutch Shell nog steeds een grote poot in. En um, zeg maar, de, de, het fundament onder dit programma is een heel groot onderzoek van de Verenigde Naties. is vorig jaar verschenen. Die hebben jarenlang onderzoek gedaan om voor eens en voor altijd duidelijk te maken wat is er aan de rand, hoe erg is het, wie heeft het gedaan. En, uh, dus, ja, en daar blijkt gewoon Shell heeft een enorme verantwoordelijkheid. Nou, en dan werkt Shell steeds naar de moeilijke omstandigheden, naar de sabotage, vooral naar de corruptie in het land. Ja. Dat is natuurlijk ook wel waar. Het is ook een onwaarschijnlijk moeilijk land. De, de Lange tijd hebben ze onder dictatuur geleefd, nu zijn er democratische uh, regeringen, uh, maar er is enorme corruptie, enorme werkeloosheid. Ja, dat is zo, maar als je daar 50 jaar onder die omstandigheden voor miljarden dollars aan olie uh, weg kunt halen, kunt pompen, kunt verdienen, door, uh, olie waar wij ook op rijden, dan kan het niet te ingewikkeld zijn om daar ook op te ruimen. Ruimt Shell niks op dan? Ze, ze we hebben ze ook wel gezien hoor, als er nu een lekkage is gaan ze er gelijk op af. Maar het gaat ook over hele grote olievervuilingen van de afgelopen 50 jaar. Weet je? Er zijn enorme gebieden vervuild, olie is tot vijf meter diep in de grond weggezakt. En dat is niet zomaar even uh, opgeruimd. Want hoe groot is dat gebied? Nou ja, het is groter dan Nederland. Dus we... een, een gebied vervuild, groter, groter dan, dan Nederland. Nederland. Ja. Waar moet je dan beginnen? Nou ja, ergens, want als je, anders wordt het namelijk nog groter. Dan zitten we hier over een paar jaar weer en dan is het nog groter dan Europa. Ik bedoel, we kunnen niet langer wachten, want het blijft gewoon lekken. En dijdt het uit de laatste tijd? Of uh, wordt het langzaam een beetje in het gereel gehouden? Um, nou kijk, er, er, er lopen olieleidingen uh, door dat gebied. Uh, sommige zijn al 30, 40 jaar oud. Die zijn slecht onderhouden. Uh, die, die staan op uh, lekken en roesten en sommige onder de grond. En, dan, en daar zijn we ook bij geweest. Hoor. En dan opeens bubbelt het weer omhoog en dan is er weer een oude leidinglek. Komen ze dan wel direct op af? Um, maar die oude leidingen moeten gewoon vervangen worden. En dat moet gewoon gerepareerd worden. En Shell zegt, er is ook veel diefstal en sabotage. Ja, klopt. Is er ook. Is er ook veel geweest. Er is discussie over hoeveel. Shell zegt gisteren nog in nieuwsuur: 75% komt door diefstal. Daar kunnen wij niks aan doen. Maar Verenigde Naties zegt ook na nou, dat lange onderzoek: nou, dat is, dat is echt minder. Shell heeft een grotere verantwoordelijkheid voor al die oude installaties die daar staan. En de dorpelingen, krijgen die een beetje betaald voor al het ongemak? Nou, Natasja. Nauwelijks. <laughs> nee? Nee, er is ooit wel iets, uh, omdat er natuurlijk wel andere rechtszaken uh, in Nigeria daarover geweest zijn. Dus dat er wel, maar dat komt dan niet echt bij de dorpelingen waar het eigenlijk om draait. Hoe corrupt is het eigenlijk daar? Merken jullie er iets van? Hebben jullie er iets van gemerkt op die tip? Nou ja, Wij zijn de dorpen in geweest en daar merk je dat dan niet. Kijk, je weet het omdat je met mensen praat. Dus je hebt er dan een bepaald beeld van dat er volgens mij gewoon de corruptie in alle lagen ja. wel, wel vindbaar is. Nou, ik merkte het direct bij binnenkomst, want we stonden in de rij voor de douane. En die, de douanier keek zo in mijn agenda of in mijn, in mijn paspoort. En die zei: Do you have something extra? Ik dacht, ik moet nog een stempel hebben of zo. Ik begreep hem niet. En toen begreep ik dat hij bedoelde: van... Heb je een dollar voor een kop koffie? Nou, toen moest zowel die douanier als ik ontzettend lachen. Ik zeg: Nee, daar beginnen we niet aan. Toen kreeg ik mijn paspoort terug. Maar. Ja, en zo zit het van hoog tot laag, weet je. Die corruptie is ook in het ambtenarenapparaat binnen medewerkers van Shell. Want hè, er wordt dus veel illegaal olie afgetapt en gestolen. En dat zijn niet alleen dorpelingen met kleine kraantjes... die daar olie weghalen. Dat gebeurt steeds minder. Maar dat zijn gewoon hele mammoetankers die daar verdwijnen. En dat kan niet omdat er uh, twee jongens in een dorp een gaatje boren. Dat, dat zijn is echt gewoon mafia. Dat is maffia. En dat is dus met steekpenningen binnen de overheid... en ook binnen Shell, zo verdwijnt die olie ook. Binnen over. Shell ook? Uh, ja, er zijn ook Shell-medewerkers die, uh, die, die ook uh, corrupt zijn. Absoluut, ja. En dan wijst Shell ook voortdurend op de onveiligheid in dat gebied. Hè? Shell zegt, uh, je kan er eigenlijk ni niet voor toe. Of, hebben jullie er iets van gemerkt als reiziger? Nee, dat, uh, kijk, dat ging ik eigenlijk ook hè, voordat we daar naartoe gingen, van ja, het is toch misschien wel een beetje een gevaarlijk land. En dat is het misschien ook wel, misschien wel in het noorden. Maar waar wij zijn geweest, heb ik niets van gemerkt. We zijn toch redelijk, uh, of eigenlijk, ik ben nog nooit zo warm ontvangen uh, in een land als, als daar. Dus ik heb daar helemaal geen enkel moment onveilig gevoeld. Maar de afgelopen jaar, kijk, het is, het is waar dat Shell zegt: de afgelopen jaren, ook tientallen, er zijn mensen ontvoerd, er zijn mensen vermoord. Dus wij ontkennen niet dat dat gebied heel ingewikkeld en uh, dat het ook gevaarlijk kan zijn. Maar dan nog is het zo dat als je daar zo lang naar olie kunt boren... kan het nu niet opeens te gevaarlijk zijn om het ook op te ruimen. Dus Shell heeft een grote verantwoordelijkheid. En we, we moeten gewoon uit deze impasse komen van dat zij zeggen... het is te gevaarlijk, dat de dorpen zeggen... alles is de schuld van Shell. Weet je, dat, dat is nu duidelijk, die posities. En nu moet er een stap gezet worden om samen te werken... om te kijken, hoe komen we hieruit? Hoe hebben jullie daar rondgelopen eigenlijk? In uh, beschermende kleding? Met, met, een, met, met een maskertje voor je mond op? Of... Nee, helemaal niet. Ja, wat beschermende kleding voor de zon... en voor de warmte die daar is, maar voor de rest niet, hoor. Nee? Geen laarzen aan op het moment dat je in die blubber staat? Uh, nee, nou, we kwamen wel allemaal vies uh, regelmatig uh, uh, thuis. Maar nee, zo hoef je daar niet rond te lopen. Nee, je kunt door die dorpen waar mensen nu nog wonen, kun je gewoon rondlopen. En bij die blubber, ja, als je erin stapt, dan uh, heb je vieze kleding. En het, nou, waar we het net over hadden, het slaat ook op je long. Ik heb nu ook wel, als ik achter een, een bus fiets door de stad... dan raakt het mij anders dan voor mijn Nigeria-reis, zeg maar. Het, ik voel het nog steeds in mijn longen en die, die stank, dat blijft nog wel een tijd uh, hangen. Kom, Shell, aan het woord in jullie documenteren? Nou, nou, het is je? de bedoeling dat iedereen daar natuurlijk vanavond naar gaat kijken... om kwart over negen op ja, Nederland. komt Shell aan het woord. Nou, dat ga je daar dan ja. zien. Ik kan wel zeggen, we zijn er maanden mee bezig geweest... Hm. met Shell uh, te pakken te krijgen. Het klinkt dat uh, dit is. Uh, ja... Nou, het, het, we, we zijn daar niet heel erg tevreden over... over de medewerking van, van Shell. We hebben natuurlijk ook als... Natasja dan niet, maar ik als journalist... wij willen het hele plaatje vertellen. We willen ook Shell aan het woord laten. En ja, je zult vanavond zien of zij daaraan meewerken. Wat vind je? Moeten we Shell gaan boycotten weer? Net zoals vroeger? Nou, ik kan in ieder geval zeggen... dat ik zelf niet meer over mijn hart kan verkrijgen... om te tanken bij Shell. Omdat het gewoon... ja, Ik heb toch een nieuwe familie daar, daar gekregen. En dan kan ik, dat, dat kan ik niet meer... Maar ja, ik denk dat de kracht van de mensen, dat als wij duidelijk zijn, ook naar Shell toe, dat wij dit als Nederlanders ook niet langer uh, toestaan, dat kan wel helpen. Dus wie moet je dan wel gaan denken? Want bij BP kun je naar die ja, Ooran voor ja. de Mexicaanse kust ook niet meer gaan. Nou, ik vraag me ook af of een boycott, weet je, dat zit ook niet in dit programma, dat is ook de opzet niet van het programma. De opzet is om Shell met de haren erbij te sleuren en te zeggen: jongens, dit is nu gebeurd, dat weten we allemaal, en nu de volgende stap. Nu opruimen en nu actie ondernemen. En dat is ook het doel en het ja. nut van jullie programma, denk je? Dat denk ik wel, ja. En ook om gewoon de Nederlandse bevolking de ogen te openen... van kijk eens wat er, wat er aan de gang is met, met, met ons, he, ons bedrijf, Royal Dutch Shell... En, en wij, Westerse Wereld, wij halen daar onze olie vandaan... en kunnen we dat dan zo achterlaten? Want die ogen die gaan wel openen, Natasja. Zeker. Ik had er namelijk geen idee van hoe groot uh, de ramp eigenlijk is... En als je daar dan ziet, inderdaad, dat het, ja, de, wat Menno ook net uh, omschreef... dat als je bij water komt, want ja, het wordt natuurlijk meegevoerd door water... dus alles waar het bij elkaar komt in een meer... dat dat zo ontzettend uh, vies zwart. En ja, dat is wel heel ernstig hoor. Menno Bentveld en Natasja de Vries. Vanavond zijn ze te zien in de documentaire Hallo Wereld, hier Olieramp. Een documentaire op Nederland 2 om tien voor half tien. De moeite waard, ik heb hem nog niet gezien, jammer genoeg. Ja, Hij was okay. nog niet af.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 En dan in de slag met provider en inkassenbureau. Superman komt in actie. Na de hoofdpunt van het nieuws met Onno Duivenne de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. De Griekse democratie dreigt ontwricht te raken door de snel toenemende armoede, zegt premier Samaras in een Duitse krant.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 Werknemers van een scheepswerf, IHC Merwede, kunnen een boete van 100 euro krijgen als ze buiten de pauze om een sigaret opsteken. Notorenovertreders overtreders kunnen zelfs hun winstuitkering verliezen. De scheepswerf neemt de maatregel om werknemers van het roken af te helpen en volgens de directie werkt het. En een Belgische automobilist heeft op de snelweg tussen Antwerpen en Gent 292 km per uur gereden. De man reed in een Aston Martin V12. Een passagier had in de auto gefilmd en dat op YouTube gezet. De Belgische politie wist de identiteit te achterhalen van de automobilist. Hij kreeg een boete van 4400 euro en mag twee jaar en acht maanden geen auto meer rijden. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht. Daar kom ik zo bij. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam... staat het vast door een eerder ongeluk... tussen Barneveld en Hoevelaak over 6 kilometer. En op de A1 verder in de richting van Amsterdam... bij Eembrugge 3. A13 naar Rotterdam. Bij Berko en Roderijs een ongeluk. 3 kilometer file. En dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen de randweg Dordrecht en het knooppunt Klaverpolder... is de weg dicht in zuidelijke richting. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Er staat nu... 2 kilometer file voor de Moedijkbrug op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Daar staat voor knooppunt Hoevenlaken 2 kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Heeft de Franse auto nogal toekomst? En waarom zien we James Bond maar niet ouder worden? Hier is de man uit Prattville, Alabama. Wilson Pickett in de Midnight Hour. Je armen in een hoek van 90 graden achterover zwiepen en dan heb je de smaak helemaal te pakken. In de Midnight Hour, Wilson Pickett uit de jaren 60. Het werd hier overigens pas een hit in de uitvoering van Brian Ferry in 76. Vara, Radio 1, de gids .fm, Superman. Uit de telefoon van mevrouw Royers werd de simkaart gestolen en onmiddellijk werd er voor ruim 8000 euro mee verbeld. Aangifte bij de politie deed mevrouw Royers niet. En Rabomobiel, de provider, was onbereikbaar, zegt ze. Dit speelde vijf jaar geleden. Een tijd hoorde ze niets van Rabomobiel. En onlangs kreeg ze een aanmaning van een incassobureau. En het bedrag is nu, met rente en kosten, opgelopen tot 9.128 euro. En 12 cent. Mevrouw Royers wist het niet meer. Haar moeder van tachtig wel. Die mailde Superman. Ha, ha, ha, oh, Superman. Superman is aangekomen in Haarlem bij mevrouw Royers. Mevrouw Royers, uw verhaal begint uh, eind 2007, uh, bijna vijf jaar geleden. Wat gebeurde er? Ik kreeg opeens een, een telefoonbericht van uh, Mobiel. En toen werd er uh, tegen mij gezegd dat ik een uh, rekening had van ruim 8000 euro... waar ik van helemaal niks, niks van wist. Ik was rond, meestal rond de, de 100 euro uh, kwijt. Dat was eigenlijk mijn normale uh, tarieven. 8.062 euro... En 61 cent. Ja, correct. Is er met uw telefoon gebeld de anderen? Ik verdenk een uh, vriendinnetje van mijn uh, kinderen. Denk ik ervan dat, die, uh, dat de simkaart is gestolen en uh, die hebben ze dus blijkbaar in hun eigen telefoon gedaan. En daar hebben ze dus mee twee nachten hebben ze daarmee gebeld. Er is uh, gebeld naar het buitenland. En uh, wat ik zo begrepen had van raadmobiel is het dus ook met informatieve diensten gebeld. Als mensen dure 0900-nummers gaan bellen, dan gaat ja. het hard, hè? Ja. ja, blijkbaar is dat dus inderdaad gebeurd. Oh, ja. ja, ik schrok. Ik, ik, uh, uh, uh, ik wist niet wat me overkwam. Uh, ik heb er wel geprobeerd uh, contact te zoeken met raadmobiel, Maar die waren op dat moment uh, tussen kerst en oud en nieuw waren ze gesloten. Waarom heeft u geen aangifte gedaan bij de politie? Om, ja, omdat ik had zo van, het is een vriendinnetje van, van mijn kinderen... en ik had zo van, daar doe je gewoon geen aangifte van. Ja, dan ben ik ook bang dat ik gewoon de hele familie uh, uh, over me heen krijg. Ja, nou ja, misschien achteraf had ik het ook inderdaad uh, moeten doen. Dat, dat uh, ja, dat moment was ik gewoon helemaal uh, uh, eigenlijk in wanhoop. We zijn vijf jaar verder. Uh, de zaak lijkt uit de hand te lopen. Het is nog steeds niet opgelost, hè? En het, het geld is opgelopen van... Uh, 8.062 euro... naar 9100 euro... met allerlei kosten en rente erbij. Waarom wordt de zaak niet opgelost? Waarom betaalt u niets? Waarom gaat u geen regeling aan? Ik ben alleenstaande ouder met twee opgroeiende kinderen. En ik, ik moet rondkomen van... een inkomen van 1300 euro per maand. U werkt? Ik werk, ja, in de zorg. Ik weet niet waar ik het, waar ik het geld vandaan moet halen... om e ruim 9100 euro terug te betalen. Ik heb het gewoon niet. Echt niet? Nee. Maar ook niet in de buurt? Nee. Heeft u 500 euro? Nee. Ik, ik, ik, kan, uh, ik kan soms amper uh, uh, rondkomen met, met de boodschappen. Ik moet, tegenwoordig moet ik echt uh, de goedkope boodschappen doen. Hè, de, van, van, van, van een euro om, om, um, uh, om boodschappen te kunnen doen. Uw ex-man helpt u niet? Nee. nee, nee. nee. Oh man en het is inmiddels zo hoog opgelopen dat er ook een incassebureau uh, bij betrokken is. Uh, wat willen die? Dat u waarschijnlijk zoveel mogelijk, zo snel mogelijk betaalt? Uh, ja. En ze dreigen zelfs met dat als ik niet betaal, dat, uh, dat het naar, de, naar, de, naar het rechtshof gaat en dat naar de rechter gaat en dat er beslag wordt gelegd uh, op mijn spullen. Nou, er valt niet veel te halen. Want ja, uh, ik heb allemaal spullen in huis die, uh, ja, die stuk zijn of, of, of, of oud zijn. Als je de spullen in uw huis verkoopt, wat, wat zou dat waar zijn? Nee, even heel reëel. Nou, ik denk dat het weinig opbrengt. Een paar honderd euro? Ja, ik heb niets van waarde. Oud en stuk. Heeft u nog proberen te praten met de Rabo? Ja, ik heb toen. toen het uh, meteen bekend werd, heb ik meteen gepraat met, uh, met de billingmanager. De billing manager. Zo oh, is dat? Ja, dat uh, iemand die, die daarover gaat... Die dat, over de rekeningen gaat. Ja, de, als het boven de 1000 uh, euro gaat of zo, dan... Nou, dat haalde u wel, hè? Ja, ja, ja absoluut. Ja. Dan kom je in contact met een, met een billing manager, zoals dat, uh, zoals dat officieel heet. En ja, die, heeft, uh, die heeft nooit met mij uh, willen, willen onderhandelen. Die, Waarom niet? En hij had zo van, uh, uh, dat, dat en dat zijn de eisen. En, en uh, hij verweet mij uh, nalatigheid dat ik geen aangifte had gedaan. Superman probeert altijd oplossingen te zoeken. Uh, u bent in deze ook niet foutloos, zo simpel is het. Mag ik namens u tegen Rabo zeggen dat u bereid bent... de helft van deze kosten voor uw rekening te nemen... en dan zeg maar over vier jaar, over 48 termijnen? Ja, ja. Ja. ja, prima. Ja. Ik, ik begrijp dat ik, dat, ik uh, dat moet betalen. Dus ik ben wel bereid om, om inderdaad de helft te, te betalen. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Utrecht bij het hoofdkantoor van Rabo. En daarin is gevestigd ook Rabo Mobiel. Uh, mevrouw Vlommer, u managt Rabo uh, Mobiel. Uh, de fouten van mevrouw Royers die zijn duidelijk, lijkt mij. Uh, niet meteen aangifte gedaan. Volgens mij heeft ze op... Elk moment niet even helder gecommuniceerd met de Rabo Mobiel. Wat had ze beter kunnen doen? Wij adviseren alle luisteraars. die geconfronteerd worden met een verlies. of een uh, diefstal van sim simkaart. om direct contact op te nemen met hun provider. Daardoor kan de provider direct de simkaart blokkeren. Daarnaast is het ook erg belangrijk inderdaad om. Uh, aangifte doen bij de politie, sta je sterker in het geval verzekeringskwesties. Wat is er nou fout gegaan dat zo'n zaak vier, vijf jaar blijft rusten... en uiteindelijk via een incassabureau bij mevrouw terechtkomt? Um, wat er gebeurd is, is dat het uh, dossier uh, bij de verkeerde afdeling is blijven liggen, um, waardoor uh, de afhandeling van de zaak niet uh, correct heeft uh, plaatsgevonden. Jullie hebben het niet goed gehandeld omdat het zo weinig voorkomt? Dat kan je zeggen, ja, ja zeker, ja. Nou zit mevrouw Rooijers uh, in zak en as. Ze ziet er afschuwelijk uit, om het zo maar even te zeggen. Ze, ze ligt wakker, ze huilt. 91,28 91, euro en 12 cent moet ze betalen. Um, dan heeft zij aangeboden om uh, de helft van dit bedrag te betalen. Aflossingen van 100 euro per maand. Dat is voor haar eigenlijk net aan te doen. Is dit aanbod van haar voor u acceptabel? We hebben natuurlijk deze situatie, deze case heel goed bekeken. Um, ook omdat het al heel lang uh, loopt... Denk toch we moeten ons de hand in eigen boezem steken. En we hebben mevrouw Royers het aanbod gedaan dat wij alles creëren. Dus dat zij niets hoeft te betalen. Maar gaat alles betalen? Ja. Daarnaast hebben we een bos bloemen gegeven. En we hopen dat hiermee het leed voor haar wat verzacht wordt. Want we begrijpen dat de situatie echt voor haar enorm schrik teweeg heeft gebracht. Bloemen van Rabomobiel. Excuses zijn ruim 9 mil kwijtgescholden. Dat is een topweekend voor mevrouw Royers. James Bond natuurlijk. A You to Kill, dat was alweer de 14e film van James Bond. En het is de vijftigste verjaardag van deze legendarische filmfiguur. Precies een halve eeuw geleden ging de eerste Bond-film in première. En nog altijd is die razend populair. Hoe komt dat en wat kunnen we van hem leren? In de studio in Amsterdam zit Joyce Goggins... Is universitair hoofddocent literatuur, film en nieuwe media... aan de uva Amsterdam dus. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u met Bond? Bent u al van jongs af aan fan? Nee, um, to, <laughs> toen ik klein was vond ik helemaal niks. Um, maar ik heb een collega die uh, boeken publiceert over James Bond. En tegelijkertijd, toen hij bij ons kwam werken... is uh, Casino Royale uitgekomen. En ik schrijf over gokken in de financiële markt. Dus die film was echt voor mij gemaakt. En die collega van u, die heet Ian Fleming toevallig? <laughs> nee, hij heet Christophe Linder. En die zei, uh, je, uh, u moet er eens iets mee doen, uh, meneer, uh, mevrouw Kokken. U, uh, u moet wetenschappelijke artikelen over Bond gaan publiceren. Ja, precies. Hij heeft heel veel boeken over James Bond uitgegeven. En heel veel zijn collecties van uh, verschillende hoofdstukken... en artikelen van collega's of uh, ja, andere mensen die filmdoseren en zo. Maar toen uh, Casino Royale eerst uitkwam... Hè, zelfs die advertentie op tv sprak me heel erg aan. Want ik schrijf ook over videogames... En ik vond dat die trailer van die film heel erg op een videogame leek. En tegelijkertijd zaten die mensen uh, Takt Hold'em te spelen. Maar wat Zo. kun je dan nou voor wetenschappelijks uit tevoorschijn toveren? Uh, het is de vertegenwoordiger van de financiële markt. Kijk, uh, ze gaan inbreken in de financiële markt. Ze gaan de wereld... Uh, over, zeg maar, door Texas Hold'em te spelen. Dus het is net alsof de, de, de, zeg maar de stakes van de politieke economie van de hele wereld... worden op tafel de... gelegd in, in dat spelletje van Texas Hold'em. In, in, en, en dan zegt u dat is de, de, ja, de wetenschappelijke benadering waard? Want ik begrijp ja, het nog niet helemaal. Dat er, vooral dat er uh, terroristen aan het spelen met de wereldeconomie. En dat wordt vertegenwoordigd in een heel erg populaire film... op een moment dat er heel veel bedreiging is in de wereld... in de, zeg maar, de echte wereld van terroristen... en uh, dat er heel veel crisis is in de financiële markt. Ja. Dus daarover krijgen we informatie over... Ja, hoe de politieke economie van de hele wereld in elkaar zit. Het is wel een verfilming, het is wel een fictiefilm... maar het is ook heel erg populair... Maakt een heel erg diepe indruk op die... Uh vervolging zeg maar. Een Casino Royale waar staat? U hebt nog meer wetenschappelijke artikelen geschreven. Films ja, van ik Bond, heb he? ook over um, diamonds are forever en daar heb je ook uh, weer een heel erg goede voorbeeld voor. Uh, Ian Fleming heeft ook een boek geschreven over diamonds en een diamondhandel uh, zeg maar in de wereld en over hoe bloedig het is en hoe uh, zeg maar corrupt is. Hè? Dus daarover heeft hij een wetenschappelijke boek geschreven, wetenschappelijk journalist zeg maar, ja. boek geschreven. En vervolgens heeft hij Diamonds Are Forever geschreven. En dat is ook heel erg populair geworden als roman en ook als film. En daar heb je um, zeg maar Russische terroristen... die in die economie van het Westen wil. Um, ja, ze wilden de destabiliseren door het uh, inbrengen van heel veel goedkope diamanten. En dat is ook in de zogenaamde actor world gebeurd. Begrijp ik het goed dat u kijkt naar films en dan denkt... wat zou ik daar nou uit kunnen halen? Wat geldt voor alles op de wereld, in het, in het echt? Wat bedoel je precies? Nou, dat, dat u kijkt naar Diamonds Are Forever... en dan denkt u, oh, diamanten, corruptie, uh, veel bloed... Um, well, ja. dat, staat, dat is gewoon in de film. En je weet ook wel... Hoe heet die film met uh, Leonardo DiCaprio? Blood Diamond. Hij heeft ook een heel belangrijke film daarover. Over de diamanthandel. En ja, hoeveel mensen daarom sterven. Dat is wel een heel groot probleem. Ja. Hè? Ik heb ook wat namen van Bond Girls... op een rijtje gezet voor u. Luister. Oké. Okay. you? My name is Pussy Galore. Hi, I'm Plenty. But of course you are. Plenty O'Toole. Xenia the top on the top on the top a pussy, I Would enjoy another opportunity to take care of Mr Bond personally I will take care of Mr Bond myself Hoe kan het dat hij ondanks dat vrouwonvriendelijke gedrag toch zo populair is en blijft Ik denk ja nou Heel veel mensen zijn vrouwenonvriendelijk. Uh, mensen kijken graag naar naakte vrouwen. Maar het is ingewikkelder dan dat natuurlijk. Anders zal ik niet geïnteresseerd zijn. En wat ik al zei, toen ik jonger was, dacht ik van... Uh, ja, dat is zo vrouwenonvriendelijk. Maar als je goed daarnaar kijkt... Yeah. En ik moet ook eerlijk aangeven dat ik... Uh, alleen maar goed naar die filmen kijk... sinds ik die collega heeft, heeft die, die boeken daarover schrijft. Hein? Anders is het nooit gebeurd. Nee. Um. Maar die categorieën van mannelijkheid en vrouwelijkheid... die wij zo um, voor, um, ja, voor stabiel en simpel. Je weet wat een man is, je weet wat een vrouw is. En als er een mannelijke man is, ooit oh, was, is het wel James Bond. Maar als je goed naar die filmen kijkt, hè, uh, zijn die categorieën niet zo stabiel. James Bond is een vrij vrouwelijke man. En uh, die uh, um, pussy galore is ook lesbisch en zo. Dus er is een constante... Ondermijning van die stabiele categorieën van man en vrouw, ja. dus het is niet zo zwart-wit. En het is juist dat je dit soort complexiteit in die meest wat je uh, aannemen, die meest simpele um, versies van mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn. En die nieuwe film Skyfall gaat u nu bekijken um, als ik de tijd voor heb. <laughs> Ja? ja, ik ga zeker daarna kijken, maar niet, uh, niet onmiddellijk. Ik heb heel niet veel als uit... inspiratie voor een nieuw artikel, weer. Oh, dat kan best wel zijn, maar ik heb al drie artikelen over Bond. En, uh, Is nu al genoeg? Uh, ja, ik schrijf nu een boek over Las Vegas en Hollywood. Dus. <laughs> als u een beetje fluisterend praat, ja? dan kan u zo optreden in de film van Bond. Oh, dankjewel. Bond, James Bond. Joyce Goggen van <laughs> de Universiteit well. van Amsterdam. Geven we dan net al een beetje aan. Het was 1985 The Due to a Kill, de veertiende film van James Bond, en het titelnummer werd gezongen en gespeeld door Duran Duran. En daarna was het een beetje afgelopen met de heren van Duran Duran. Alhoewel, ze beleefden nog een kleine comeback. Het gaat slecht met de autowereld. Onze automan Wim Oude stond vorige week op de Parijse autobeurs en vertelde toen een bijzonder verhaal. Voornamelijk over de teleurgang van de Franse autofabrikanten. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Is er dan niets positiefs te melden over die Franse auto-industrie? Ja, toch wel. Uh, het gaat natuurlijk heel slecht op het ogenblik, maar dat, dat geldt voor meer fabrikanten. Uh, maar er wordt wel geïnvesteerd en in de toekomst gekeken. En uh, wat dat betreft uh, staan er toch wel wat leuke projecten op stapel. Nou, noem eens wat. Nou, uh, uh, wat heel interessant is en wat eigenlijk tot nu toe een beetje uit de publiciteit is gehouden, is dat uh, Renault en Daimler uh, benz dus de, uh, de fabrikant van Mercedes, uh, die hebben een samenwerkingsverband gesloten om, uh, om, om uh, kleine auto's te ontwikkelen en om producten voor elkaar te maken. Om uh, um een voorbeeld te geven, de Renault Kangoo. Die wordt sinds kort verkocht als Mercedes. Dus een Franse auto, een Renault, met een ster op de motorkap. En dat is een bestelwagen die Mercedes zelf niet heeft kunnen ontwikkelen. Want ze hebben daar niet zo de expertise voor. En die ze daardoor wel aan hun bedrijfswagen gamma kunnen toevoegen. En dat zou een nou, redding Mercedes... kunnen zijn voor Renault? Oh, Deze samenwerking is de redding voor Renault dan? Nou, het is niet zozeer de redding. Het is, het is een versterking voor Renault, maar ook een versterking voor Mercedes. Want uh, Mercedes maakt wel... Meer dan 1,2, 1,3 miljoen auto's per jaar. Maar dat is eigenlijk te klein om, om bepaalde segmenten, vooral kleine auto's... om daar ook nog eens extra ontwikkelingsgeld in te steken. En Renault uh, die heeft die expertise omgekeerd. Het Mercedes de expertise om grote auto's te ontwikkelen. En daar kan Renault in de toekomst dan weer gebruik van maken. Maar Mercedes heeft er ook de expertise om een smart te maken? Ja, nou dat is nou precies waar het in, dit, in deze samenwerking het meest om gaat... Mercedes heeft die Smart natuurlijk een nieuw concept ingezet. Fantastische auto voor, voor, voor stadsregio's. Maar ze hebben er nooit een cent aan verdiend. Want ze hebben gewoon niet de, de ervaring, de kennis... Om, om kleine auto's heel efficiënt te ontwikkelen. En ook tegen zo weinig mogelijke kosten te produceren. Ze weten wel wat kwaliteit is. Maar Renault heeft weer die expertise om op grote schaal kleine auto's te maken. En daar speelt het op het ogenblik om. De nieuwe smart generatie die eraan komt uh, voor over twee jaar. Een tweepersoons en een vierpersoons smart. Die zullen alle op een Renault onderstel zijn gebaseerd. Wat Renault samen met Mercedes ontwikkelt. Maar Renault is daar eigenlijk de leidende partij in. Bovendien gaat Renault de vierpersoons smart. Die tot een jaar of wat geleden bij Netcar werd gemaakt. Gaat Renault die produceren in Slovenië. Dus omgekeerd, die zal rijden, een, ja? uh, omgekeerd zal de kleine smart, uh, de, de smart, daar zal heel waarschijnlijk ook een tweepersoons Renault versie van komen. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling, waardoor het voor Renault een schaalvergroting geeft. Het heeft ook een imagevoordeel voor Renault wat Mercedes vertrouwen in de Franse industrie stelt. En omgekeerd kan Mercedes daar veel, veel kosten besparen... om eindelijk ook aan de smart geld te gaan verdienen. Weer een ander onderwerp, want ik las deze week... dat het de De de lelijke eend, weer terugkomt. Wanneer zien we ja, die weer? Dat, dat is een soort broodje aapverhaal wat, wat elk jaar de kop opsteekt. De directie van Citroën die, die heeft een interview gegeven... aan een journalist van La Tribune... dat ze over een jaar of twee, drie met een, een wat goedkopere een heel praktische auto op de markt gaan komen... en in dat gesprek is het woord Deux-jeveau gevallen. Ja, en dan heb je meteen het verhaal... de lelijke Eens komt terug. Nou, die komt dus zeker niet terug. Er komt wel een, een, een speciaal een Citroën model... een beetje een, een, een pragmatisch, uh, praktisch, functioneel autootje... wat ze in Spanje gaan maken. Uh, maar dat zal niet een kopie van de deux worden... met een soort retro-ontwerp... wat de Mini doet, wat Fiat met de 500 doet... en Volkswagen met de Beetle. De dus de de die Franse fabrikanten maken dus... Die, die maken dus straks overal zo'n beetje auto's door Europa. Eh, de Renault doet het in, in Duitsland voor een gedeelte of toch ook nog wel een, in Frankrijk? Frankrijk, eh, Renault doet in Frankrijk. PSA doet het nog meer in Frankrijk, maar iedereen doet het eigenlijk overal. Eh, Peugeot heeft ook fabrieken in Slovenië. Toyota in Tsjechië. Eh, Renault die is dan weer in, in een alliantie met Nissan. Dus daar worden ook wel motoren van Nissan betrokken. Uh, het is uh, net wat met, met, uh, met kleding, met dure kleding. Uh, er hangt wel een Italiaans of Frans label aan, maar ze worden vaak in verre landen gemaakt. Wim Ade-Wering, uh, in dit geval vanuit Florence, is er ook iets van auto's of niet? Uh, daar is even Renault een, een nieuwe modelintroductie waar. Uh, voor de Renault Clio, dat is een bekende auto, maar daar zit ook een, een, een nieuwe kleine driecilindermotor motor in, die ook weer voor deze Smart en voor die Mercedes gaat ge gebruikt worden in de toekomst. Dus dat is eigenlijk de link ook weer. En uh, ja, uh, is een mooi testgebied voor auto's. En je bent weer gewoon terug, hè, volgende week? Uh, vanavond, en ik zal proberen de zon mee te nemen. Dankjewel. De televisie vanavond. Zoals eerder aangekondigd... Hallo Wereld, hier olieramp. Om uh, tien voor half tien op Nederland 2. Een film van Men Bentveld over de verwoestende oliewinning van Shell in Nigeria. Eerder is er al op Nederland 1 het gala van de Nederlandse film te zien... met de uitreiking van de Gouden Kalveren. Dat begint na het journaal, na de sterreclame dan. En zoals u al weet gaat Erika op reis met een beetje te ver. Dat is overigens om tien, over tien op Nederland 1. Jurgen, what's up? Gaat Erika te ver op reis of gaat het voor jou te ver? <laughs> ja. Kijk, mag ik dat het <laughs> midden houden? Wij gaan zo meteen even bellen met Boris. Pavel vraag. Ja? Uh, Boris Pavel Koonen is regisseur, onder meer van die nieuwe NCV-serie De Geheimen van Barslet. Nou, wie dat nog steeds niet door heeft, dat is een serie die schijnt echt heel geweldig te zijn. Ik, ik heb, heb er, er heel nog veel en dus. gelezen. Ja, okay. maar, uh, en ook al genomineerd trouwens voor, een van die, voor die Gouden Kalveren, terwijl het nog niet eens is uitgezonden. Uh, dan uh, Stand.nl. de stelling: De abortusboot verricht goed werk. Esther Vonk van Mama Kerst, dat is de oudste internationale vrouwenorganisatie, vrouwenfonds, die praat erover mee. Dat zometeen in lunch. Surf naar de gids.fm. Allemaal een goed weekend. Vanavond van 7 tot 8, Manjaren. Met twee sterrenchef en rock'n'roll kok Ron Blauw. De beste kaas vond u uit een pakje. En op bezoek bij een van de populairste thuiskoks van Nederland: Tante Jet in Oegstgeest.